Slam FM, Foonfuck. Hij begint vandaag een gloedje nieuwe reeks, Foonfax, tien half 8. half acht. Zet het als wekker. Als je normaal gesproken later wakker wordt, mis ze niet. Iedereen gaat de dus zeik in heel Nederland, onbekend Nederland, bekend Nederland. Deze warme dagen is het heel belangrijk als je een hond hebt dat je hem niet in de auto laat zitten. Groot gevaar, gevaarlijke combinatie. Auto's, heet weer en honden. Weet Wat ook een gevaarlijke combinatie schijnt te zijn: honden en tablets. Bedankt dat u contact heeft opgenomen met Apple Care. Om u zo spoedig mogelijk te kunnen helpen, vragen wij uw case of serienummer bij de hand te houden. Voor ondersteuning voor een iPhone kies 1. iPad, kies 2. Goedemorgen Apple Care. U spreekt met Stefan. Kan ik beginnen met uw naam en het serienummer. Uh, ja, goedemorgen Stefan met Kaarthuis. Hallo. Uh, Hallo. Het serienummer wordt een beetje lastig. Ik zie die namelijk net met mijn tablet op schoot. Uh, ja, ja. Ik heb een vrij grote hond. Uh, brutus. En uh, die uh, slikt zojuist uh, de tablet uh, zo half in. Oh god. Uh... Dus hoor, dat, uh, dat gaat niet helemaal goed. Ik voel me af. Uh, is er een app voor of zo die hem weer uit kan halen? Of is er een bepaalde procedure waarop de iPad er weer makkelijk uitkomt uit zo'n hondenstrotje? Hallo. Uh. Het lijkt me niet verstandig als die echt de tablet in de mond heeft wat een beetje te maar dat hij dan uh, niet eerst naar de dierenas gaat. Heb ik al gebeld. Die zegt, je moet, uh, daar moet je Apple voor hebben. Dit is toch een, een iPad, hè? Dus ik vroeg me af, uh, heb je daar ervaring mee met dit soort gevallen? Nee, ik heb daar geen ervaring mee. Want hij heeft hem zeg maar uh, tot, uh, tot drie kwart. Dus ik zie nog wel het aan- en uitknopje. Ik weet niet, ja. heeft, heeft het dan nog zin om hem uit te zetten in verband met straling of zo? Ja, dat lijkt me wel verstandig. Maar, ehm, um, ja, dat ik altijd achter het zo is, dan zou ik hem uh, eerst naar de dieren uitspringen. En ja, verder wordt het heel lastig voor ons om wat eraan te doen dan. Want ik heb wel uh, net op mijn uh, iPhone even gekeken. Voor de... Wacht maar even, broer. Voor de uh, Haal hem eruit-app. voor mij bestaat hij niet mee. Ik kan wel even voor die nakijken, maar... De huisdierenhelp-app of de dierenarts-app. Ik ben blij dat ik een hond heb. Ik, ik kan niks vinden. Dat hem zou kunnen... nee, kan... Het probleem is, ik heb hem getraind op woorden, dus als ik zeg tablet, dan denkt hij slik, hè, weet je wel, in verband met die anti -tabletten en zo die ik hem geef. Ja. Dus ik zei nu één keer aan de telefoon tegen mijn vriendin, ik zit even op de tablet, zo noemen wij hem altijd, de iPad, en uh, hup, daar ging hij hè, bij Brutus. Ja, dat is natuurlijk wel vreselijk, alleen ja, uh, een, uh, ja je zou het natuurlijk niet zo kunnen oplossen, hè. Uh, dit is echt een fysiek probleem. En daar heeft uh, de betere instrumenten voor. Ga ik die even bellen, Steven? Dankjewel. Hey, heel veel Hoi. succes. Kom maar, dag. Kom maar, Rutus. We gaan naar de, uh, de app. Slam FM. fuck.